Zes uur. Raymond met zelfstandigen geen opdrachten meer vanwege de nieuwe wet tegen schijnzelfstandigheid. Dat zeggen belangenorganisaties. Volgens ZZP Nederland zijn al 40.000 zelfstandigen de dupe van de wet en lopen zij de kans failliet te gaan. De wet moet het eenvoudiger maken om te controleren of iemand echt zelfstandig werkt of verkapt in loondienst is. Volgens de belangenorganisaties willen bedrijven geen boetes riskeren en zetten ze ZZP'ers op grote schaal aan de kant. Veel voetbalclubs verzetten zich tegen de plannen van de KNVB voor het jeugdvoetbal. Volgend seizoen wil de bond kinderen in kleinere teams op kleinere velden laten spelen. Dan komen ze vaker aan de bal, spelen ze met meer plezier en gaat het niveau omhoog, zegt de bond. Jeugdverenigingen zeggen dat er dan veel meer scheidsrechters, begeleiders en materieel nodig zijn om het voetbal draaiend te houden. CDA, D66 en GroenLinks zijn niet van plan premier Rutte te helpen nu die dringend een uitweg nodig heeft in het Oekraïne dossier. Rutte wil dat vanwege het referendum het associatieverdrag wordt aangepast. Tegelijk wil hij dat Nederland het verdrag ondertekent. CDA-leider Buma zegt dat Rutte eerst met een oplossing moet komen en dat het CDA dan een oordeel geeft. GroenLinks-leider Klaver ziet op dit moment geen reden om het nee van de kiezer te negeren. Volgens D66-leider Pechtold heeft Rutte de lastige uitslag van het referendum aan zichzelf te danken. De man uit Groningen die in 2013 zijn gehandicapte stiefdochter doodsloeg... is een hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel- tbs met dwangverpleging. De straf is gelijk aan de eerdere straf van de rechtbank. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden is de man verminderd toerekeningsvatbaar. In 2013 mishandelde de man de 20-jarige Daniela van Bergen zo zwaar... dat ze een dag later aan haar verwondingen overleed. De moeder van de vrouw kreeg een hoger beroep, vijf jaar, en tbs. Zij greep niet in toen haar dochter werd mishandeld. Het weer... Opklaringen. Vannacht koelt het af tot een graad of 3. Er is kans op mist. Morgen eerst grijs. Later op steeds meer plaatsen. Zon blijft droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een drukke spits. De files met een kwartier of meer verdraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Knoop het eemnes 9 kilometer file met een uur verdraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Afrit-Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. A27 Gorkum richting Almere tussen Knoppen-Lunetten en Hilversum 20 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk een half uur. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oestgeest en Wassenaar... 20 minuten vertraging. En op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn...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 Ja, ja, je had hem weer de schuif had hij weer dichtgezet Ja, ja daar kan je niks aan doen hè. Dat krijg je als een ander aan je knoppen zit <laughs> Ja, ja, ja We zouden nog even terugkomen Of Steve Winwood, Maar die is bekend geworden van de Spencer Davis groep Ik denk al, ja, het komt me bekend voor Maar dat is hem, we hebben het opgezocht. Toetje bedankt en wat kan u in de tweede uur verwachten van ons nog? Het recept van de dag. Het weer voor het komend weekend. En kust en zee. En omdat ik de eerste plaat altijd mag kiezen, heb ik een hele mooie. Die had, die had Ro in zijn lijst staan, maar ik pik hem lekker van hem. <laughs> en ik vind dat ik ga het lekker vertalen. Ik was gemaakt om van jou te houden. Nou, vind je dat? I was made for loving you. Jij zei wat, hè? Voor zijn eigenste Janny, Voor mijn eigenste, ja. Maar die ja. hoort er denk ik niet, want die zit in de trein of ze is bij mijn dochter. Nou, het gaat om het principe. Dof. Dat is het, dankjewel. hier is dan dingen. We hebben <laughs> <laughs> <laughs> nou, net Hans een beetje uitproberen te leggen wat het, gisteren hadden we het over een kwalitatief uit teleurstellend kind. Ja. Hallo. Nou, Hans? Ja? Mag, mag ik al? Nee, even nog je boksen. Je uh, do, moeder is eerst aan de beurt wegwezen. Uh, uh, Doe nou? <laughs> nee, straks. Oké, okay, nou doei. Maar Hans weet nu ook wat dat uh, die betekent. Dat was het dus. <laughs> ja, het was wel een eye-opener. Jonge, ja. jongen. Wat je nou? nou. Um, wedstrijdje garnalenpellen, dat zit eraan te komen. Hè? Ja. Een kunst op zich, garnalenpellen. En ook om het nog eens heel snel te doen, moet je heel wat vergietjes vol gepeld hebben. En naar kijken, genieten van de sfeer en met gezellige live muziek van de Brabantse duo Hij en Gij. En de gratis hapjes proeven van de gepelde garnalen... dat is wat het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen inhoudt. De vrienden van de Garnaal Zandvoort... en de medewerkers van Strandpaviljoen Thalassa... organiseren voor het kampioenschap alweer voor de zevende keer. Zaterdag 29 oktober, dus dat is morgen... om vier uur kunt u weer genieten van deze oud-Hollandse huisvleit. Het vernieuwde café Het Juttertje... in het Strandpaviljoen Thalassa is de pelarena. Arena... Zeven jaar geleden is deze wedstrijd als een rariteit ontstaan... in het voormalige café Oomstee, dat zit aan de uh, Zeestraat. Uh, en sindsdien is het uitgegroeid naar een ware happening... waar zowel pellers als kijkers heel veel plezier aan beleven. Dit jaar blijven de, Nederlandse, de Nederlanders de boventoon voeren... waaronder vele Zandvoortse prominenten, maar ook Duitse pellers... hebben zich aangemeld. Zorg dat je erbij bent zaterdag in Thalassa... Er zijn nog wat plaatsen vrij om mee te doen zelfs. Dus als je wil laten zien wat jij in je mars hebt als garnalenpeller... meld je dan zo snel mogelijk aan bij Talassa of e-mail garnaalzandvoort at gmail.com. En garnaal, dat is dan met a -E. Ben je er wel eens bij geweest of niet? Nee, maar schoonzusje is je wel. Spaans, die is altijd niet? aanwezig. Nee, die helpt. Oh? Ja, uh, Ik vraag toen maar voor... al in, vanuit het café Oomstede... Krijgen ze een bepaalde tijd om te pellen? Ik heb geen idee. Oh, je weet het ook ik, niet. Ik ben er zelf echt nog nooit bij geweest. Uh, voor voor Oomstee? Heet dat nog zo? Nee, het heet nu Café Keur, als ik het goed heb. Ja. Um, ja. Maar toen ter tijd was het Café Oomstee. Dat is inside information. Ja. Toentertijd. Toentertijd. Ja. Is toen, toen ter tijd. Toen ter tijd, ja. Deze is ook uit toen der tijd. Toen ter tijd. Toen der tijd. Toen tijd. lang Nei villaggi <laughs> di frontiera guardano passare i treni strade, deserte di toze di me delle mie abitudini e per un istante Abandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale. E un ricordo di me. Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die tegen dat zeggen kan? De Groenteman. Onthoud het goed, onthoud het goed. Het is de groente die het hem doet. Ja, en vandaag in de, in de Groenteman is het rode kool cranberry stampot. En wat heb je nodig voor vier personen? 1 kilo aardappels, 50 gram boter of margarine, 2 bakjes, hoe heet dat, Korn? Korn? kornstukjes, A175 gram, 50 milliliter port, 1 zakje rode kool met appel, gekookt, 520 gram, 150 gram kneebellypoort kompot, A350 gram. Stap! Ja, en dan gaan we nu een uh, toetje nog eventjes wachten. En we gaan nu even over de bereiding. Aardappelschillen wassen in stukjes snijden en in circa 20 minuten gaar koken. De korn bestrooien met zout en peper. In koekenpan helft van de boter fritten en de kornstukjes in circa 4 minuten gaar bakken. In een pan pot rode kool en cranberry kompot verwarmen. Aardappels fijnstampen met de rest van boter. Koolmengsel en korn door aardappels mengen. Stamppot de smaak brengen en met zout en peper afmaken. En... Ik eet, eet smakelijk. Maar u vraagt u eigenlijk misschien af... wat is kornstukjes? Korn is namelijk een voedzaam lid... van de champignonfamilie. Dus het is een champignon. Voedzaam lid? En dat, zo, zo stond het namelijk op. Ja, nee, ik geloof dat dat er stond. Ben je nou al klaar? Nou mag jij, ja. Ja, ja, ja kom maar. Jij mag op de radio. Oh, we gaan het toetje van de week doen. Ja, dit, dit is van mij hè. Nu mag ik hè. Ja. Ik, ik, ik krijg vanavond bitterkoekjes voor Oh? Heel lief. Ja. Hè, Als je mama... Alleen een bitterkoekjes klaar? En ja? maak je die zelf? N nee joh. Mama? Ja. Mama doet? Dat weet ik niet. Oh, je gaat ze zelf maken? Of uit een potje? Uh, weet, weet ik niet. Dat oh, weet je niet. Ik heb al eerst gezegd bitterkoekjes voor Oh, wordt lekker. Messlang genomen? Met Door met dat kind. Nou, en na, nou maar weer, ga dan maar weer naar je moeder. Schiet maar, maar weer op. Ja, nou, doei. Bonjour, tot volgende week. Doei. tafel zitten, eet smakelijk. Voor degenen die klaar zijn, dat... Uh, Mag het dat wel, wel, mogen wel mogen bekomen. zeggen die, we dan, ja, hè? Ja. Oh, ja. je, nou o, je alles was voor? het even kwijt, Ga je alles voor zeggen? Over... Nou, ik was kwijt. Ik zag namelijk die vragende blik in je ogen. Ja, je zag maar een vragende blik in de ogen. En dat dat waren is... de dollar-tekens. Ja. Het lijkt op een vraagteken, maar oh, het was een dollar oh, oh, dat is het. En gaan Goed. we wat nuttigs vertellen? Ja, we gaan nog wat nuttigs vertellen. Nou ja, nuttig. Um, uh, we beginnen eigenlijk met de hele trieste palmbomen... Ze zijn helemaal verdord en kapot gewaaid. Het is jammer dat ze niet op tijd zijn weggehaald. Um, want uh, dat zou al eind september gebeurd moeten zijn. Maar ze staan er helaas nog steeds. Dus um, dat is wel een beetje jammer. Maar dat brengt ons meteen naar het volgende item. naar het winterparkeren. Wat succesvol is moet blijven hebben ze waarschijnlijk gedacht. Zijn antwoord. Bij het winterparkeren gaat namelijk door. Na de proef van de afgelopen winter is er geëvalueerd. Met als gevolg dat er vanaf 1 november... ...voor slechts 50 cent per uur kan worden geparkeerd in het centrum van Zandvoort. De actie duurt weer tot 1 maart 2017. Ja, daar heb dus, uh, ik maar? mee. Hè? Ja, daar heb ik mazzel mee, want ik rij, ik rij hem altijd uh, de garage in. De parkeergarage. Dus dat scheelt mij. Uh, maar de parkeergarage is duurder. Nee, die is maar... een euro. Na achten is het een euro voor de hele nacht. Ja, precies. En, het en, centrum en, en, is en ik sta gratis. er om 7 uur en normaal moet ik dan 3,5 euro betalen als ik nu meteen heen rijd. Ja. En nu betaal ik dan maar uh, ja, 1,50. Dus ja. dat, dat scheelt. En als je me in dorp zou zetten, is het nog maar 50 cent. Want ja, na acht is het ja, gratis. Ja, ja, Dat maakt niet uit hoor. Nee, dat is waar. Ik steun jij zijn antwoord, maar gewoon voor Natuurlijk Kijk, is scheelt. dat waar, Hans, dat anders dan ik. zegt ze het niet. Wat zeg jij? Natuurlijk is dat waar, anders zegt ze het niet. Oef. En toen werd <laughs> het stil op de radio. Ja, ja. Nou, daar kwamen ineens ja. wel vraagtekens ja, in de ogen. Zag je dat? <laughs> Poing. Ik denk, wat heb je nou? <laughs> heb je weer wat goed te maken? Nee, oh, nee, nee, oh, nee, nee, nee. Okay. Nee, nee. althans niet, niet in het openbaar. Uh, Oké. Okay. <laughs> oh, me... nou, dat biedt perspectief. Ja. ja. ja. Maar moet, uh, we gaan wel vanavond eerst zingen hoor. Nee, hey, we gaan wel zingen vanavond. Nou, begin maar vast. Wat u net hoorde, dat zit niet in, uh, in, in de LP of in uh, het zinkantje van uh, ILO. Nee. Maar dat was het rocheltje van Hans. Ik heb geen rocheltje. Dee je. Ah, ah. Dee ik dat? Ja. Oh. oh, dan had je hem al open staan, zeker. Nee, hij staat niet voor niks oh. te wachten Nee, dat is waar. Ik wil uh, wat, wat voor toetje, want ik hoorde dat ze er ook bij hoort. De nationale 50-plus weekend komt eraan. Oh, okay. <laughs> en ik zei wel tegen dit dat, dat zou je ook niet zeggen. Ja, <laughs> Op uh, 5 en 6 november is het weer zover. De nationale 50-plus weekend. Een weekend dat helemaal in de teken staat van de actieve 50 naar oh, precies. Jou. En waarop de Zandvoortse ondernemer kan laten zien wat Zandvoort allemaal te bieden heeft. Zij organiseren dit weekend namelijk een keur van lekkere... spannende, actieve en creatieve activiteiten en workshops. En bij een groot aantal winkels, restaurants en cafés... kunt u genieten van een leuke kortingacties. Op www.nationale50plusdag vindt u een overzicht... van alle activiteiten en acties die dit weekend plaats zullen vinden. Wat te denken van gratis wandelingen met een gids... over circuit Park Zandvoort... door de Amsterdamse waterleidingduinen op zoek naar de herten... Of door de Oud-Zandvoort. Nieuw dit jaar is een Vicente-wandeling... door het Nationaal Park zuid Kennemerland. Die zijn zo immens groot, die beesten. Ja, ze joekels zijn dat, Ja, he. dat is best wel... Uh... Ja, maar meer aan dan ik. Ja, iets meer, ja. ja zijn aan. de meeste wandelingen niet gewoon gratis? Nou, dat hangt er vanaf als er een gids bij is. Niet altijd in de parken en met gids... dan is het meestal wel iets meer dan Dan herhaal ik nog een keer mijn vraag... zijn de meeste wandelingen niet gewoon gratis? De meeste, maar niet alle. Zo. Ik ben altijd blij als ik gelijk krijg. Een beetje moeizaam. Nou, we zullen hem maar gelijk geven, want anders gaat hij wat anders doen. <laughs> hij is erg onrustig vanavond. Vind ik. Uh, Daar heb jij helemaal gelijk ja. in. Ja, dat wordt een lange avond. Dat ben zou erbij. zomaar kunnen. Maar goed. Maar hij gaat uh, straks afkoelen tijdens de repetitie van het zingen. Ja. Maar je kon nog veel meer doen, toch? Je kon Just nog beetje. mountainbiken en paardrijden en gewoon heel veel dat dingen doen. Staat hier niet bij? Jawel hoor. <laughs> oh, oh ja, oh, oh, ja. Oh, ja. Oh, ja dat Come is dat stukje wat ik niet voorgelezen heb. Oh dat vond ik We ja, ik kom hier op terug. Ja. ZFN, Westkust, weerbericht. het gehaald. Hij had hem niet openstaan. Nou, nou moet hij hem openzetten, en nou doet hij het niet. Oh, nou dat geeft niet hoor. Oh. Gewoon nog een keer. Ja. Aangeboden door Rico Schreuder neem ik aan. Jazeker. Nou, helemaal goed. Uh, op, ook op deze vrijdag was het over het algemeen bewolkt, maar wel droog. De matige aan zeevrij krachtige wind tot noordwestenwind nam geleidelijk in kracht af. En de temperatuur steeg naar zo'n graad of 15. Wat is er? Je staat te zwaaien. Doe hey, iets je niet wijst goed? De aan. Oh, je wijst de temperatuur aan. Die, ging, die steeg. Ja. Nou, ga dan al, een al, beetje... Gaat zo gedaan. Nou, ga dan op zijn minst een beetje fladderen of zo. Wat ga ik Goed. Doen? Vanavond en komende nacht is en blijft het bewolkt met een kleine kans op wat lichtige spetter. je doet het niet of nauwelijks. En zo dan er is dan ook weer ook kans nog op nevel en mist. Ik, ik negeer je gewoon even vakkundig. Vind goed? De temperatuur wordt niet lager dan een graad of 11. Morgen beginnen we de dag grijs met nevel en mist... maar in de middag kan ook even de zon schijnen. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het opnieuw een graad of 15. Zondag verandert er weinig. We starten weer grijs met nevel en mist... en in de middag kan even de zon schijnen. De wind is niet meer zwak... niet meer dan zwak... Uit richtingen tussen west en noord en het wordt wederom 15 graden. Details hè, details. Ook maandag is het bewolkt, maar de kans op zonneschijn wordt wel wat groter. Het blijft wederom droog en er waait een zwakke oostenwind. De temperatuur stijgt dan nog naar 14 graden. Nou, ik vind het een mooie... Het, het ziet er goed uit voor het weekend. Ja, toch? 14, denk wel, 15 graden. Ik denk wel zeker om deze tijd en droog. Ja. Dat, uh, Af en toe kans op het zonnetje in de middag. Ja, nou, het wat weer willen we meer. nog meer? Ja, precies. Harenkje, harenkje. Kinderhand, hè? O, lekker lekker hanetje, oh. Zo Uit de hand vandaan met uitjes. Oh nee, je doet zonder uitjes, hè? Zonder. Ja, ja. nee, ik was dat echt, ik Echt ik, smakelijk. Ik sla hem eerst even lekker door die uien heen en dan hop ze. Oh, heerlijk. Ja. We moeten soms moet je er een heel brute einde aan maken, hoor. Girl's gonna make me fall werk ga het even ja, ja, ja, ja. Je bent toch echt wel bruut bezig hoor, vandaag. Ik houd het Jeetje. Op. Ja, dat hebben we door, ja. Oh. Nou, nou, nou, we en... ja, ja. ja, het wordt echt wel een lange avond. Ja, dat denk ik mm. ook, ja. Ik, eh, ik ga het. He <laughs> <laughs> ik ga het hebben over het grootkoor The Voice Company. Nou, en dat leuk. is zondag 30 oktober en de aanvang is drie uur middags. The Voice Company is een laagdrempelig koor dat werkt met projecten en workshops. De projecten duren meestal niet langer dan 8 tot 10 weken... en worden afgesloten met één of meerdere uitvoeringen gezondheid. De workshops duren normaal een avond en soms twee avonden. Als een onderwerp u aanspreekt, kunt u daarop intekenen. U bent nooit verplicht een aantal aan een andere project mee te doen. Zo winkelt u gezellig door onze denkbeeldige shop... vol met artikelen die alleen maar iets met stem te maken hebben. Plezier en vrijheid staan voorop. De belangrijkste kenmerken hierbij zijn... Mogelijkheden voor iedereen. Geen ongewenste testen. Geen lidmaatschap. Veel vrijheid, maximale resultaat in korte tijd. Plezier, energie en motivatie. Ervaren bijzondere optredens en reizen. Geen ervaring vereist. Ook ideaal voor beginners. Wat voor een testen? Er staat ja. te wijzen hier zo. Ja, ik, kijk even, ik wees naar Ro. Want hij vraagt zich af wat voor testen: geen stemtesten. Geen stemtesten. Geen stemtesten. Geen. Geen. Ja, dus ook al dat kan je, je dus alleen maar kraaien, dan mag je gewoon meedoen. Dan nee, mag je meedoen. En het koor heeft inmiddels internationale faam en, tra en trad recentelijk nog op in de Carnegie Hall in, in Lincoln Centrum in New York. Kijk, de voice company trad al eerder op in Zandvoort destijds in een circus tent op het terrein van het circuit. De kosten zijn 20 euro. 20 euro? Ja, maar dat doe je meerdere workshops, hè? Oh. Ja? Dat duurt ook Eén, meerdere meer avonden. Oh, okay. Sorry. Je hebt niet goed geluisterd. Oh, 20 euro. Ja. Wel heel nee. leuk hoor, zo'n project. Hoor. Dat is ja. hartstikke leuk. Ja. Ja. En, en de locatie is rooms katholieke Sint Agatha-Kerk, Grote Krocht, nummer 45. Helemaal leuk. Ik hoor. heb dat een keer in februari, denk dat wij dat altijd met uh, ja, nou, met scratchdagen je, ja. in Leiden. Ja. Dat is ook zo leuk. Ja, dat, dat is echt, dat is echt uh, heel ja, leuk. Wij, wij hebben uh, niet zo gek lang geleden hebben wij ook iets met stemmen gedaan. Hè? Ja, dat was leuk. Stem ja. acteren. Stem was acteren, dat? ja, was dat ja. Ja, ja. ja. ja. De, de, de, ja. beste man, de beste man vond mij niet geschikt. Goh. <laughs> je trad niet genoeg ja, buiten je comfortzone. Ik kwam niet buiten zone. mijn comfortzone. Wat zegt u? Precies. Ik kwam niet buiten mijn comfortzone. Kijk. Ja. ja. Kan ik me niet zo voorstellen. Ik daarentegen. Dat dacht <laughs> ik eigenlijk altijd. Als ik jou zo hoor praten. Ik denk nou die comfortzone. Nee je... precies. Helemaal Hele niet. Ik... Middenin hè? Ja. Jij wel. Ja. Ja, ja. Jij ja. Wel. Aha. ja, ja dat is wel. Nou ja. zij was net zo geschikt als ik hoor. Niet. <laughs> Nee, ik adem te zwaar vanwege mijn astma mag ik daar niet aan meedoen. Want oh. je hoort mijn ademhaling te veel. Oh, okay. Maar qua stemmetjes was, het, uh, was hij wel heel enthousiast. Dus, het uh, oh, ja. was wel ontzettend leuk om te doen. Ja, dat kwam me ja. voorstellen. Ja. Ja, en Ja, was heel leuk. Oh, jullie hebben wel eens iets met een film ook gedaan, of niet? Ja, dat was dat. Oh, was dat dat? Ja, oh, in... film inspreken en uh, reclameboodschappen voor Oh, wat was leuk. Ja, dat was echt en, heel en leuk. En was leuk om dat te doen. hier in Zandvoort? Nee, dat was in wow, Leiden ergens. Leiden, ja. Ja. Leiden en lasten jullie er waren. Nee, nee, veel bereuzen nee, mee. Maar die is niet zo lastig. Nee. De auto nee. uit en uh, dat gebouw in. Dus nee hoor, Leiden oh. heeft geen last gehad van. Oh. ons. nou. Maar wel leuk gevonden. Ja, heel leuk. Kijk, je zag niet wat ze zei maar dat was lelijk hoor. Het <laughs> was geheel buiten mijn comfortzone. So it seems like you figured it out. Got a real bit about this in my soul. No, what did I do? En it was lang. That you need a little bit of space in your life Oh no Mededelingen. Hebben we mededelingen? Oh, ja. Okay, ik wel ja, ja. Um, de, de, de, de speelgoedvijver. Ik zag een advertentie in het krantje... en dat vind ik wel een, een hele belangrijke eigenlijk. Gratis speelgoed en kinderkleding. Een lachtover op het gezicht van een kind. Dat is het doel waar de stichting... speelgoedvijver aan werkt. De lachende kikker. Uitgifte van gratis speelgoed... gebeurt op woensdag 2 november... van half tien morgens tot half twaalf... En de locatie is het pluspunt aan de Vlemingstraat in Nieuw-Noord. De decembermaand. De speelgoedvijver zorgt voor een gevulde zak met allerlei speelgoed. Kom langs op 2 november en dan maken we samen met u de verlanglijstjes op voor de kinderen. Ook kunnen wij u helpen bij de verjaardag van uw kind, meubilair en fietsen. Ook, er is ook een mogelijke inname van speelgoed. Dus bent u ergens op uitgekeken? Of willen uw kinderen ergens niet meer mee spelen? Of zijn ze eruit gegroeid? Neem het dan vooral mee. En um, dan kunt u ook bellen voor het maken van een afspraak. Meer informatie? speelgoedvijver.gmail.com En telefoonnummer is 0629-741357. Mijn gedachten zijn te krom voor dit programma. Ja, dat ja. idee had ik al. Ik zag jullie al even. Maar uh, wederom genegeerd. Ja, je kan dat. Ik vind dat heel goed Hi, hi. We zijn jouw weathergirl. Girl. En hebben ha. we? Got Ja. ja. Als je ja. dat daar ja. ziet zitten, dan, dan, dan, dan kom je daar niet meer uit. Natuurlijk. Amen, ja. ja waar, waarom ging je lachen? Nou, de microfoon stond weer open en jij zat weer heerlijk. Amen, mee te zingen. Ja. Dan dat is toch een lewe? En dan zie je echt zo scoregerichte score roda's ja, staan, Triomfantelijk. Gemeen, nee. Yes, got him again. Ja, ja, daar hij moest dus even ja. op lachen. En dan gaan we even serieus. Ja? Doe maar. Oh. Kunnen we dat? Ja, nou, oh. proberen. Het moet, je niet, moet je niet naar jou kijken. S' stelt het dorp zo'n beetje 6500 inwoners. In de zomer verandert Zandvoort in een soort stad die zonder moeite duizenden toeristen ontvangt. Blijft het blijft een dorp hoor. Het blijft een dorp, maar wel duizenden toeristen. Het dorp draait de hand niet meer om voor grote evenementen tot 50.000 bezoekers. En ondernemers zijn in staat om snel in te spelen op hit en hop is. Uh, nee, hip en hot is. Zandvoort ging voor overtuiging aan de slag met de identity matching... en heeft inmiddels als eerste kustplaats haar eigen identiteit, het DNA. Vertaald in de pop-up, Zandvoort concept. Dit houdt in dat Zandvoort in staat is... om zich als een chameleon aan te passen aan de behoeften van de massa. Daarbij past het denken en kortlopende formules... voor winkels, horeca en evenementen. Als het hip is, heeft Zandvoort het... De komende jaren wil Amsterdam Bietz, zoals Zandvoort ook wel bekend staat, het centrum aantrekkelijk maken en actief pop up evenementen aantrekken en organiseren. De kustplaats ziet graag dat soort grote sport-, mode- en drankmerken hier hun eigen producten lanceren. Nou. Laat je haar los. Is maak het... me gek. Dit kan je toch niet serieus wel bij jullie? Dat is eigenlijk nee, niet lastig, te doen. Dat is hè? Dat is heel moeilijk. <laughs> maar je hebt nog hele goede poging. gedaan. Ja, maar waars. volgende keer ben ik aan de beurt, dan met jou het wel had te maken. Ja, <coughs> no, maar dat is niet zo moeilijk, was Nou. het geval jullie zijn er geen enige in hadden, dat was al begonnen. Oh. It's now I that anything should happen. I belong And nothing's gonna happen Speak to me I freeze immediately Cause what she says Sounds so unreal Cause somehow I can't believe That anything should happen de jachtje kon nog wel een aardige hit gaan scoren. Wie? Deze meneer. Is dat zo? Ja. In Nederland? Nee, nee. Hij is volgens mij ergens in... Ik weet niet welk man. Maar hij heeft volgens mij de Voice gewonnen. Gewon. Oh, ik kijk jongens naar The Voice. Of, uh, de X-factor naar zoiets in ieder geval. Ja, hij heeft in ieder geval zo'n zangwedstrijd ja. gewonnen. Ja. ja. <coughs> Daarna was het ook geloof ik meteen klaar. Klaar. Oh ja, hij heeft in ieder geval een hit gescoord. Ja. Ja. Hij heeft meer dan ja, wij hebben gedaan. Ja, zeggen. Hij heeft meer gedaan dan wij. Ik wil even wat vertellen over Cinema Nostalgie. Florence Foster Jenkins. 1 november aanvang half twee middags. En dinsdag 4 oktober heeft Cinema Nostalgie geopend. En um, uh, dat gaat over Meryl Streep en Hugh Grant. Florence Foster Jenkins vertelt het waar gebeurde, gebeurde verhaal van de gelijknamige legendarische New Yorkse erfgename en Solid. Uh, uh, Socialiteit, uh, die er alles aan deed om haar droom en de groot zangeres te worden uit te laten komen. Je kan de el niet uitspelen. Het is echt, er het komt er niet meer uit. Er zit er een hier ontzettend giebelende en geit in de hoop dat ik in de lach schiet. Me dol. Ja. Ik word hooguit een beetje afgeleid, maar dat ja. geeft niet. De stem die ze in haar hoofd hoorde was in ieder geval prachtig, maar voor anderen klonk haar gezang verschrikkelijk vals. <kwijnt> dat moet je toch. Uh, He, bekend in de oren klinken, Ja, duidelijk. Haar echtgenoot en manager, St. Clair Bayfield... is uh, een Engelse acteur... was vastbesloten om zijn geliefde Florence... tegen de waarheid te beschermen. Wanneer Florence besluit om een openbaar concert... in uh, de Carnegie Hall te geven... komt hij voor de grootste uitdaging van zijn leven te staan. You Grant dus. Helemaal leuk. Ja, zijn het leuk? Ontvangst en koffie en thee en cake is vanaf 1 uur... S middags. De film vangt aan om half twee. De kosten zijn 7 euro en eventueel inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus kost het je maar 6 euro. Ja, nou, niet, ja, dat is niet duur hè? Zo simpel hè? Ja, en dan heb je toch en een hele leuk. leuke middag hè? Ja, absoluut. Maar je zat te kijken over die datum, maar hij is in oktober is die weer begonnen ja nee dat begreep ik wel maar jij bent van de datum's in de ja ik weet nogal het. De... ja precies ja, ik kijk nu weet niet het. eens ver uit nee, maar daarom ver. keek ik je even wordt ja. dringend aan ja, ja, ja maar dat was wel goed wat er stond hoor ja hoor dat klopt ook ja, hij is gewoon zeer oktober begonnen weer ja. ja ik vond het heel, heel goed van jou dat je Fijn dat het weer jammer als het weer eindigt. Ja. Dus, uh, ja, nou. ja. Ja. Ja, nou. in ieder geval, jullie wel hartstikke bedankt... voor de gezelligheid. Fantastische muziekkeuze. Heel dank graag. Ja, nee, af en toe net het openschuiven van, van, die, van die schuiven hier zo. Ja, maar jij zingt zo mooi, Hans. Ja, dank je. Nou, straks ook, Zo ook. mooi. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Hoorde je dat dat ver buiten mijn comfortzone was? Ja, dat nee, was hartstikke goed. Ja, je kan het opschap. Hey, ik wens je een heel prettig weekend... Ja. En het wordt mooi weer. Zeker voor deze tijd van het jaar. Ja, droog. En smiddags ja. uh, middags lekker het zonnetje ja. erbij. Ja. 15 graden. Lekker hoor. Ja. Nou, maar je moet er nu een kleine toetje even naar huis brengen. Want uh, die staat er in ja, de Ja, ik zal het dingen, bij hoor. de moeder dumpen. Ja, dat is goed doen. maar. Absurd. Nou, het is wel eens een... een God, hoe dan heet die ook alweer? Moet... Qualitatief het teleurstellend kind. Die bedoel ik. Dat, uh, <laughs> die hebben... <laughs> <laughs> in, oh, we in ieder gaan geval een, voor een, een de volgende weekend. En, uh, ja, en blijf gezond het volgende week. Dat is wel belangrijk. Heel fijn weekend allemaal. Ja. En bedankt voor het luisteren. Oké. Loopt die nou weg? Ja, mooi hè? Hij loopt weg. In, het intro is bijna net zo gaaf als het nummer zelf. Goed weekend! Place. Jump on bubble up, what's in store? Love is the drug and I need to score.